1 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. druk verder gedaald. Eerste verdachte van kuiprellen die op Billboard stond, meldt zich. En de leider van het militante Akani-netwerk opgepakt in Afghanistan. Het weer zonnig met vanmiddag wat dunne sluierbewolking. Het wordt 21 graden aan zee, 25 in het oosten. en Het is bijna windstil. Ook morgen en maandag na zomerweer. De file druk op de Nederlandse snelwegen blijft dit jaar dalen. De zwaarte van de files was deze zomer 35 lager dan in de zomer van vorig jaar. De AWB berekent deze cijfers door de lengte van alle files te vermenigvuldigen met de duur. In de eerste helft van het jaar was de file druk ook al flink lager. De betere doorstroming van het verkeer komt volgens de AWB doordat er dit jaar minder wegwerkzaamheden zijn. Ook was het in september veel beter weer dan vorig jaar waardoor er minder files zijn ontstaan. Alleen rond Arnhem nam de file-druk juist toe. En dat heeft onder meer te maken met wegwerkzaamheden. Ze willen samen verder: het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam en het kankercentrum van het UMC Utrecht. Het streef is dat het nieuwe centrum er staat vanaf januari 2012 op het terrein van het UMC Utrecht. Wim van Harten van de raad van bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis vertelt waarom de ziekenhuizen willen fuseren. Nou, wij zien als uh, APL dat er een enorme groei is van uh, de patiëntenstroom die naar Amsterdam komt. Zo'n 7-8% per jaar momenteel. En we hebben ook uh, forse uitbreidingsplannen in Amsterdam. Maar wij denken dat, dat, uh, uh, dat er behoefte is aan meer van dit, uh, dit type centra. En vandaar dat wij, uh, toen wij in gesprek raakten met Utrecht, uh, dit al snel hebben geëxploreerd. En uh, um, ja, tot uh, deze intentie uh, nu zijn gekomen... Waarbij natuurlijk niet zo is dat wij uh, gaan fuseren tot één grote moloch, om het zo maar te zeggen. Maar de intentie is om te zoeken hoe wij uh, de, de oncologie van het UMCU uit het, uh, het universitair centrum kunnen lichten en dat met het AVL kunnen gaan samenvoegen. En dat is dus de vernieuwende vorm van samenwerking. Wat uh, heeft het UMCU te bieden en, en wat heeft u het UMC te bieden? Nou, het, het UMCU. Uh, heeft bijvoorbeeld op het gebied van beeldvorming en uh, wat je tegenwoordig uh, ontwikkeling als opereren zonder snijden noemt, uh, enorme ervaring en infrastructuur. En het AVL heeft uh, op het gebied van klantvriendelijkheid en uh, efficiëntie en, en op het gebied van radiotherapie en bepaalde gebieden zoals borstkanker uh, veel in te brengen. Dus wij denken dat die combinatie heel succesvol kan zijn en ook voor ons beide internationale uitstraling... Uh, waar wij ook op worden afgerekend, uh, een, een belangrijke kans kan bieden. Er zijn ook gesprekken geweest uh, van het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis... met het VU Medisch Centrum, met AMC. Uh, hoe staat het daarmee? Nou, wij, wij hebben uh, gezegd, dus de goede samenwerking... die wij overigens op dit moment ook hebben... Ook bijvoorbeeld in de vorm van, van allerlei hoogleraarschappen... daar gaan we zeker verder in investeren. Uh, alleen... Uh, ja, wij, wij zien dit als een ontwikkeling naast die in het Amsterdamse. En tot nu toe uh, was een dergelijke stap uh, in, in het Amsterdamse nog niet bespreekbaar. In Rotterdam heeft een eerste verdachte zich gemeld... van wie de afbeelding te zien was op een billboard in de stad. Het is een twintigjarige man uit Barendrecht. Hij is de twintigste verdachte. Die is ingerekend naar de redder bij het Feyenoordstadion van zaterdag 17 september. Sinds gisteren staan foto's van verdachten op billboards. Maar het is niet duidelijk of de man zich daarom heeft gemeld. Zegt de politie. Nou, die conclusie die zou je makkelijk kunnen trekken. Maar dat is uh, nog niet bekend. Want we hebben die meneer nog niet gehoord. Feit is wel dat ze we zijn uh, beeldenis uh, een aantal dagen op onze internetsite hebben gehad. Dat zijn foto ook is getoond bij opsporing. verzocht dat dat geen effect had. En sinds gisterenmiddag is zijn foto op een van de, of twee van de billboards te zien. En hij meldt zich vervolgens de volgende dag. Maar de conclusie dat 1-1-2 is, die is niet aan mij. Die mag ieder voor zich trekken. In Amsterdam kunnen mensen vandaag anoniem en zonder sancties hun wapen inleveren bij de politie. Bij een vorige landelijke actie leverde dat boksbeugels, alarmpistolen en zelfs een machinegeweer op. De politie heeft met posters en flyers zoveel mogelijk bekendheid gegeven aan de actie. Femina Hoekstra, politie amsterdam amsteland Goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u al een tussenstand geven? Ja, de tussenstand op dit moment is 22 vuurwapens. Dat zijn met name handvuurwapens, 18 luchtdrukwapens en 1 mes. Ja, en wie hebben deze wapens ingeleverd? Wat zijn het voor mensen? Ja, wat opvalt is dat met name de handvuurwapens, dat het erfstukken zijn uit de Tweede Wereldoorlog. Mensen hebben die uh, waarschijnlijk nog op zolder liggen. Het zijn ouderen, 70 plus. Gisteren heeft een dame van 95 een erfstuk van haar vader ingeleverd, die zij heeft gekregen van hem. Hij was verzetstrijder in de Tweede Wereldoorlog. Zij dus heeft dat vuurwapen ook ingeleverd. Ja, is dat wel de juiste doelgroep die nou wapens komt inleveren? Wapens uit de Tweede Wereldoorlog die zijn waarschijnlijk al lang onklaar. En niet gevaarlijk meer. Nou, ieder wapen dat van de straat af wordt gehaald, daar zijn wij blij mee. Dus iedereen is welkom met, om wapens in te komen leveren. Dus wij uh, openen voor iedereen onze deur op dit moment. Ja goed, maar dit zijn dus geen wapens die meer echt op straat werden gedragen... door mensen die misschien iets kwaads in de zin hadden. Uw 41 wapens tot nu toe, valt dat eigenlijk mee of tegen? We hebben vooraf geen verwachting gesteld. U noemde inderdaad net de landelijke cijfers van 2000. Wij uh, vinden het moeilijk om in te schappen hoeveel wapens er zullen worden ingeleverd. Maar nogmaals, ieder wapen van de straat, daar zijn wij blij mee. Het is uh, halverwege de dag. We zijn nog tot tien uur bezig vanavond met deze actie. Dus uh, het blijft hier waarschijnlijk niet bij. Femina Hoekstaan van de politie Amsterdam-Amsterdam, dank u wel. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. Afghanistan. ISAF-troepen in Afghanistan zeggen dat ze een belangrijke commandant van het Hakani-netwerk hebben opgepakt. Deze groep, die waarschijnlijk vanuit Pakistan wordt geleid door de broers Hakani, is gelieerd aan de Taliban. De commandant zou eerder deze week zijn gearresteerd. Hij was zwaar bewapend, maar bood geen verzet. Het is een oom van de Hakani-broers. Het Hakani-netwerk zou verantwoordelijk zijn voor de aanslag vorige maand op de Amerikaanse ambassade en andere gebouwen in Kabul. De Verenigde Staten beschuldigen Pakistan ervan dat de Pakistanse geheime dienst het netwerk ondersteunt. Pakistan heeft woedend op die beschuldiging gereageerd. De minister van Buitenlandse Zaken zei dat Washington een bondgenoot dreigt te verliezen als het zulke uitspraken blijft doen. En in Pakistan is een lijfwacht ter dood veroordeeld voor de moord op de vroegere gouverneur van Punjab. De lijfwacht was in dienst van de politie toen hij op klaarlichte dag gouverneur Tassir doodschoot die hij juist moest beschermen. Tassir wilde de wet tegen godslastering versoepelen... en daar was de lijfwacht fel tegen. De moord veroorzaakte veel onrust. Voor sommige Pakistanen is de lijfwacht een held... omdat hij opkwam voor het islamitisch geloof. Hij kreeg bloemen toegestuurd van advocaten... die vonden dat hij de wet had verdedigd. Duizenden mensen gingen de straat op... om te demonstreren tegen zijn vervolging. Mr. Schippers is enthousiast over een experiment met de terugkeer van wijkverpleegkundigen. Schippers wil meer zorg in de buurt en noemt het experiment in Noord-Brabant met tien wijkzusters een heel goed initiatief daarvoor. De wijkzuster was vroeger een bekende verschijning, maar in de jaren negentig werd ze grotendeels wegbezuinigd. Veel van haar taken werden door de thuiszorg overgenomen. Het experiment in Brabant wijst uit dat wijkverpleegkundigen beter en goedkoper werken dan de thuiszorg. Rijkverpleegkundigen hebben een brede opleiding... en daardoor kunnen ze in hun eentje mensen helpen... terwijl de thuiszorg verschillende mensen moet sturen. Ze heeft daardoor ook een completer beeld... van de gezondheidsproblemen van een cliënt. In de binnenstad van Groningen zijn vier mensen gewond geraakt... bij een schietpartij. Eén van hen is ernstig gewond. De vier werden vannacht aan het einde van de uitgaansavond neergeschoten... in een straatje waar veel mensen liepen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie kwam vrij snel naar de schietpartij een 41-jarige verdachte op het spoor. We hebben cameratoezicht in de Groningse binnenstad... en daarop is het een en ander vastgelegd... en uh, aan de hand van het signalement konden verdachten worden aangehouden. Potentiële huizenkopers kunnen vandaag duizenden koophuizen bekijken... want het is open huizenroute bij era makelaars of open huizendag... zoals de NVM het noemt. De vraag is, willen de huizen het vandaag van het weer? Gert Hucker, voorzitter van de NVM. hebt u al enig idee hoeveel mensen aan het rondkijken zijn? Dat is net wat te vroeg, maar we hebben het weer mee. Dus uh, mensen waren de afgelopen weken een stuk uh, plezieriger en positiever door het weer. En ik hoop dat dat zich uh, vertaalt in uh, het aantal bezoeken aan huizen vandaag. Hoeveel huizen zijn er open? Nou, er zijn ruim 50.000 woningen te bezichtigen. Dus dat is één op de vier woningen die op dit moment uh, te koop staan. Dus dat, uh, ja, dat geeft ruimte voor, uh, voor bezoek, zou je zeggen. Uh, er zijn iets meer huizen te bekijken dan vorig jaar. Staan er ook meer huizen te koop? Dat uh, door, de, uh, door de woningmarkt, uh, de traagheid, het, uh, het beperkte aantal verkopen in relatie tot, uh, tot het verleden, zie je dat het aantal woningen wat meedoet aan zo'n open huis toeneemt. Dat is iets wat, wat we de laatste jaren zien. Maar dat stabiliseert zich nu wel rond die 50.000, 55 55.000 woningen. Omdat er ook een hoop mensen uh, ofwel al een keer meegedaan hebben of zeggen van nou ik heb geen haast of geen tijd of uh, uh, dat de prijs gewoon op dit moment wat te hoog is. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de. De verkopers die echt welwillend zijn om met kopers zaken te doen... vandaag de deuren open hebben staan. Wat doet zo'n open nou voor de verkoop van panden? U heeft ervaringen met het verleden. Nou, je hebt, je hebt eigenlijk twee dingen. Dat zijn mensen die heel gelukkig zijn... omdat ongeveer 1 op de tien woningen die meedoet ook daadwerkelijk uh, verkocht wordt. Ofwel in de week ervoor. Ofwel, dat, dat is de psychologie, omdat kopers nog eens denken van... ik moet nu de zaak deze week al gedaan hebben voordat de open huisendag komt... Uh, er zijn mensen die dat in de weken hierna gaan doen. Hè? Dus uh, toch iemand treffen die, die enthousiast is over de woning en ook na de vergelijking. En je hebt een aantal mensen die gewoon op zo'n dag helaas niemand zien. Uh, en, en wat je dan ziet is dat die hun strategie bijstellen en zeggen van goh, de volgende keer zal me dat niet gebeuren. En ik heb alles in het werk gesteld om kopers uh, over de vloer te krijgen en die komen niet. Ja, moet ik mijn strategie dan niet iets wijzigen? Je bedoelt dus de prijs dat, uh, verlagen? Dat zou de prijs verlagen kunnen zijn, ja. ja. Ik dank u wel voor deze toelichting. En dan is de verkeersinformatie bij de AWB Jolande van der Velden. Het is behoorlijk druk op de wegen richting Zeeland. heeft vooral te maken met de afsluiting van de vlakentunnel in de A58. Van Bergen-op-Zoom naar Vlissingen staat nu tussen Rilland en de vlakentunnel 15 kilometer. Vertraging kan daar oplopen tot wel twee uur. En ook vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom voor de Vlakenternol 6 kilometer. Rijkswaterstaat adviseert om voorlopig de A58 daar te mijden en de adviezen van de tekstkarren op te volgen om daar de omleidingsroute voor te kiezen. Verder ook file door werkzaamheden op de A2, Den Bosch richting Utrecht... tussen knooppunt Everdingen en Nieuwegein 6 kilometer. Nog een keer de belangrijkste punten van dit moment. De filezwaarte is deze zomer verder afgenomen. De eerste verdachte van de rellen bij de Kuip, die op een billboard was gezet... heeft zich gemeld bij de politie. En in Afghanistan is een belangrijke rijder van het extremistische Haqani netwerk opgepakt.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 Hallo, ik ben Victor Brandt en ik vraag even uw aandacht voor de collecte van Fonds Verstandelijke Handicapten. Voor mensen met een verstandelijke handicap zijn dagelijkse dingen niet vanzelfsprekend, zoals leren, werken of sporten. Fonds Verstandelijke Handicapten helpt hen daarmee. Deze week gaan duizenden vrijwilligers langs de Nederlandse voordeuren en bellen ook bij u aan. U geeft toch ook? Ja, bij ons krijgt u ook een aantrekkelijke spaarrente. Doe de rentevergelijker op regiobank.nl Ik ben Victor Brand en ik vraag even uw aandacht voor de collecte van Fonds verstandelijk gehandicapten. Deze week gaan duizenden vrijwilligers langs de Nederlandse voordeuren. U geeft toch ook. Ik heb vandaag echt alles uit de kast gehaald. Voor wat? Om dat ene huis te verkopen. En het is gelukt. Ik heb alleen niet meer zoveel energie over. Nou, ik heb vandaag bij al zoveel energie ingekocht. Daarmee zou ik gewoon jouw hele leven van energie kunnen voorzien. Kijk op vandaag bij NUON.nl voor een baan met een internationaal aspect. En voor een persoonlijke jobchat met werknemers van NUON naar keuze. En wat doe jij vandaag? NUON. Ik ben directeur beleggingsfondsen bij een hele grote bank. Of wij onafhankelijke informatie geven? <gacht> ja, dag. Dan raak ik mijn huisfondsen nooit meer kwijt. En daarom is Alex gestart met iets nieuws. Alex Fonds Beleggen. Keuze uit oneindig veel beleggingsfondsen. Met alle objectieve informatie die u nodig heeft... om precies dat fonds te kiezen dat bij u past. Als u een beleggingsfondsen wilt stappen, kijkt u vanaf nu dus ook op Alex.nl. Vandaag bij NUON zoeken wij energy trade-analysten, IT-consultants... medewerkers-klantenservice en meer. Kijk op vandaag bij NUON.nl. En wat doe jij vandaag? NUON. Dit is Radio 1... Tros in Bedrijf. Bas van Ven. Goedemiddag, welkom bij Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemen in Nederland... en over ondernemen in Nederland zelf. Met vandaag duurzaam ondernemer Ruud Koornstra... over nut, noodzaak en meetbaarheid van innovatie... en dan met name betaald door de overheid. Verder spreek ik met de hoofdredacteur van De Wijngaard... dat is het blad van de Landelijke Vereniging van Wijnbouwers. Arthur Hollak is hier straks... die over een minuut of twintig een lesje verkopen geeft. En in de rubriek Geld verdienen aan... Vandaag over zeep, maar we beginnen met weekoverzicht. Het belangrijkste ondernemersnieuws. Belangrijkste ondernemersnieuws van de afgelopen week. Weekoverzicht. Bierbrouwer Olm is failliet. De kleine bierbrouwer levert al een tijd een juridische strijd met Heineken, omdat ze de etiketten en bierviltjes van de marktleider zou imiteren. En omdat ze hun bier in Heinekenfusten zouden verkopen. En die strijd heeft nu geleid tot hun ondergang. Hoorbaar aangeslagen blikt omdirecteur Mark Snyder terug op hun mooie begintijd. toen ze van start gingen met een product van zeer lage kwaliteit. Dit is uh, uh, levenswerk vanaf 2003. Uh, we hebben uh, met elkaar iets opgebouwd. Uh, we zijn begonnen met slecht bier. En uh, de laatste twee jaar hebben we eindelijk uh, een, een zeer goed product uh, wat we op de markt brengen. Tot zover de bok uit Olom. Een tweede kamercommissie heeft zich gebogen over de problemen... rondom de toestroom van Poolse migranten. Bijvoorbeeld de toename van het aantal mannen via uitzendbureaus. En onze minister van Sociale Zaken, Henk Kamp... doet een verrassende en keiharde afspraak over de uitzendbureaus. Ik ben erg voor uitzendbureaus, maar dan wel bonafide uitzendbureaus. En Philips bestuursvoorzitter Frans van Houten... presenteerde deze week de nieuwste uitvindingen van zijn bedrijf... en gaf een toelichting op hun innovatiebeleid. Wij hebben besloten om de investeringen in innovaties te verhogen... en tegelijkertijd de complexiteit van Philips te verlagen. Zo de bezuinigingen waarover gesproken wordt zijn in andere gebieden... en niet in het innovatieve gedeelte van Philips. En dus gaat Philips nog meer geld in innovatie pompen. Maar de Algemene Rekenkamer vraagt zich af of dat wel echt tot meer innovatie leidt. Want de overheid geeft steeds meer geld uit aan innovatie... Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat onduidelijk is of de innovatie daardoor ook toeneemt. Mark van Twist van de Algemene Rekenkamer legt uit hoe dat komt. We hebben onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de besteding van overheidsmiddelen, in dit geval voor innovatie. En getracht om te kijken, worden die, die middelen goed besteed? En de Rekenkamer heeft niet kunnen vaststellen of dat het geval is. De klassieke methode hier is dat er steeds ingewikkelder indicatoren worden ontwikkeld, die soms ook zo abstract zijn dat ze niets meer zeggen. De oplossing lijkt dus heel simpel voor iedereen die een beetje innovatief denkt. kwestie van innoveren van de indicatoren, dus die innovatie meten. Maar gelukkig heeft de Algemene Rekenkamer een andere, nog veel eenvoudigere oplossing. Je zou ook kunnen kijken naar hoe dat bijvoorbeeld in het buitenland gebeurt, waarbij steeds meer met behulp van Web 2.0 technieken. Mashups op de kaart worden gemaakt waarin je volgens het principe follow the money, volg het geld, inzichtelijk maakt waar geld wordt besteed, wat daarmee gebeurt en ook wat de opbrengsten en effecten daarvan zijn. Follow the money, dus een levensmotto dat ook de hoofdrolspelers... van de vastgoedfraudeerge erg kennelijk. De zaak rond het Philips Pensioenfonds en het voormalige bouwfonds... werd deze week behandeld voor de rechtbank. Het Openbaar Ministerie eiste stevige straffen tot zeven jaar... en greep de kans eens even aan om een belerende preek te houden... voor alle graaiers die ons land rijk is. Het ontbrak hen ten ene male aan het normen... of een acceptatie van gedragsregels die gelden onder beschaafde mensen. En het gekke is van Vlijmen en zijn maten dachten kennelijk echt dat zij recht hadden op al dat geld. Werden pensioengerechtigd of andere stakeholders benadeeld? Het was de heren worst. Maar terwijl die heren nog wachten op hun straf... dienden de volgende oplichters zich alweer aan. Goudzoekers die zich eh, lieten verleiden door de volgende commercial... van beleggingsproduct Quality Investments kwamen in de problemen. Quality Investments biedt stabiele, transparante producten... met een laag risico en een hoog rendement. Ja, zo vertel je dan dat je een piramidespel aan het spelen bent. En in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, blijkt deze week. Het is de grootste beleggingsfraudezaak die het openbaar ministerie ooit onder handen heeft gehad. Het onderzoek naar quality investment. Vier Nederlandse verdachten zijn opgepakt op verdenking van oplichting. Ze zouden 150 miljoen euro hebben verduisterd. Fraudezaken, de zaken in stortende beurzen er is in ieder geval één man die daar de zonnige kant van in ziet en dat is Alessio Rastani, de beurshandelaar, annex paniekzaaier die op BBC zijn blije boodschap verkondigde. If I see an opportunity to make money, I go with that. Personally, I've been dreaming of this one for 3 years. Uh, I I I had a confession which is uh, I go to bed every night, I dream of another recession. En zijn droom kwam uit. Wij dromen liever van de progressie. Ja, u hoorde het net al in het weekoverzicht. De overheid geeft steeds meer geld uit aan innovatie. Vorig jaar maar liefst 3,7 miljard euro. Maar wat ermee gebeurt en hoeveel het uiteindelijk oplevert... met name dat is het belangrijkste, is natuurlijk niet duidelijk. Dat was de boodschap dus deze week van het rapport van de Algemene Rekenkamer. Maar hoe geloofwaardig is het huidige innovatiebeleid van de overheid... en moet er wel zoveel geld aan innovatie worden uitgegeven... in deze barre tijden en een bezuinigingsagenda van 18 miljard? Daarvoor hier in de studio Ruud staat Duurzaam ondernemer, sinds kort lid van het Innovatieberaad. Een club die de overheid adviseert op het gebied van innovatie. Ja, Ruud, uh, wij, ik zeg Ruud, wij kennen elkaar uh, ja. euh, zo zijdelings. Ja, Bas. En een goede middag. Voordat we het over innovatie gaan hebben, eerst vier vragen. Ja. waarop je een kort antwoord moet geven. Dat doen we iedere week met een van de gasten. En uh, vandaag ben jij dat. Vier vragen. Vier vragen. Vier vragen. Ruud Koornstra, van welk ander bedrijf had je oprichter willen zijn? Apple. <laughs> <laughs> Waar ligt Ruud Koornstra s'nachts wakker van? Daar heb ik geen tijd voor. Ik, ik slaap zo kort dat ik dan echt slaap. Je grootste business blunder ooit. Jeetje. Um, geloofd, eh, het geloof gehad in... Um, in fantasten. En dat deed ik omdat ik zelf hebberig was. Dus... Uh, gewoon, eigenlijk aan je buik voelen dat het niet lukt ja. en, en dat het eigenlijk niet klopt, maar als het toch wel waar zou zijn, dus geloof in sprookjes. Dat is mijn boodschap. Waar heb je tot nu toe het meeste geld mee verdiend? Ik wil het nog een keer horen? Um, ik denk met de verkoop van een energiebedrijf, ja. Tendris. Oxio, Oxio, ja. juist. Ja. Ja. Tender verkoop ik nooit. Nee, nee, nee, nee, nee bij... dat is voor altijd bij mij. Dat is voor altijd bij Groenboort. <laughs> ja, ja, heel goed. Ja. Ja. Uh, ja, ik, zei, ik noemde je net uh, duurzaam ondernemer. Uh, geloof er in fantasten, ook dat blijkt. En er zijn veel mensen die uitvindingen doen dat zijn fantastisch. Die denken allemaal dat ze heel rijk gaan worden. Dat heeft met innovatie te maken. Laten we even, even kijken naar die innovatie. De overheid besteedt een kleine 4 miljard euro aan dat, uh, aan dat uh, verhaal. En we weten niet zo goed wat het oplevert. Wat, wat vind je daarvan? Nou ja, ze doen dat um, omdat uh, ze daarmee uh, de BV Nederland willen steunen. Hè? Dus de mm -hmm. insteek is, innovatie, dat zou helpen om de BV Nederland... Uh, en onze welvaart uh, uh, uh, zeker te stellen. Ja, dat is een edel doel. Dat is het edele doel. En is, je moet altijd afvragen waarom doe je dat soort dingen. Niet, ja. uh, niet omdat om nou innovatie zo'n mooi woord is. Um, en uh, uh, daar wordt... Uh, uh, je moet een omgeving scheppen in de wereld of in je land. En je wil je ook onderscheiden van andere landen. Uh, dat je kennis en innovatie dat je dat soort dingen aan doet. doen met. Alleen wij hebben geleerd in de geschiedenis dat de echte innovaties... dus niet productverbeteringen, maar echte innovaties komen uit kleine bedrijfjes, uit schuurtjes, uit juist de niet-traceerbare mensen... Ja. de spelonken van de universiteit, waar de, de outcast zit... die er net nog niet uitgeschopt zijn, of net wel. En de, even gechargeerd, mm -hmm. en de ondernemers in schuurtjes. Daar komen in de geschiedenis altijd de grote innovaties vandaan. Dus daar moet je op inzetten als overheid? Ja, maar daar moet je juist niet op inzetten met geld. Mm -hmm. um, ik bedoel dat zelf. Ik heb, ik ik heb zo'n schuurtje. Tender Solutions is ons schuurtje. Um, en heel af en toe hebben we daar wel eens gebruik van een subsidietje... Uh, maar dat is echt heel beperkt. Als we dat niet zouden krijgen, komt het ook goed. En daar komen de echte veranderingen vandaan. Ja. Vervolgens moet die overheid wel inzetten in implementatie. Dus het neerzetten, als er eenmaal de innovatie er is op de plank... dan moet hij de wereld in. En hij is pas succesvol als hij succesvol gedemmel ja, is in de wereld. Maar wat we nu zien, wat de Rekenkamer zo dus klip en klaar aantoont is... er wordt geld gegeven, er dus wordt een tas geld op tafel gezet... Ja. daarna lopen we weg en is klaar. Weet niemand meer wat er gebeurt. Nou, dat is gechargeerd. Ja, gechargeerd. Ik heb, gechargeerd. Een, rapport ik ik ik heb een rapport gelezen. Normaal doe ik dat niet, maar ja. ik dacht voor deze uitzending... <laughs> 69 af, eh, pagina's is er. Mm -hmm. en er is een heel mooi... Zij noemen in die subsidie bijvoorbeeld ook Sintens. Sintens is een overheidsinstelling. Ja. Een netwerk wat vroeger het netwerk van innovatie Ja, er werken een he? paar honderd adviseurs die MK, vooral mkb bedrijven helpen ja. om hun in innovatie naar de markt te brengen. Dat zijn toplui. En dat kost 30 ja. miljoen. Ja, maar er werken een paar honderd man mm -hmm. en die leveren, eh, ik geloof dat het er meer dan een miljard per jaar oplevert. Is dat wel uitgerekend? Dat dat en dat en heet... waarom komt de rekenkamer dan met dit zoveel? Nou, dat weet ik niet. En ik weet dat vanzelf, want ik ben, uh, ik ben, ik zit in de raad van advies van die club, want ja. ik vind het belangrijk voor MKB'ers om te helpen. Dus daar is geld niet van belang. Dat het geld, daar komt geen geld bij Sintens vandaan, nee. maar hulp. Implementatie. Implementatie. Dat, dat, is, is, dat is volgens mij wat heel erg zet... sterk werkt. Er gaat ook heel veel geld, voor innovatiegeld, naar grote bedrijven. Ja. En grote bedrijven, nogmaals, ik zeg het, die doen aan productverbetering ja. Maar dat kunnen ze makkelijk uit hun eigen winst doen. Daar gaan we zo nog even verder over praten. Nu komt er dus een nieuw innovatieberaad. Daar ben je lid van geworden. Wat zit er meer Innovatieberaad in? is al heel lang. Is er, ja? Ik ben er alleen sinds kort bij. Oké, okay, wie zit erin? Uh, daar zit het uh, bedrijfsleven in. Uh, mm. daar, zit, uh, daar zitten uh, vanuit alle hoeken, vanuit de bouw, mobiliteit. Het is ooit in, ingesteld uh, door de secretaris generaal van uh, uh, uh, van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ja. Daar hoort nu milieu bij, dat is mooi. Mm -hmm. Het wordt ondersteund door ELNI. Dus het is, een, het is een groep mensen... Economische zaken, landbouw en innovatie. En innovatie, ja. en ik zou dan zeggen implementatie. Mm -hmm. Die I ja. maar veranderen. Um, en uh, wat we daar doen is met elkaar afstemmen. Wat is belangrijk in Nederland wat zijn de oplossingen uit de markt... en hoe kunnen we die oplossingen in de wereld brengen? En, uh, en het, moet, het moet daar ook nog eens onderbouwd zijn, vaak wetenschappelijk. Ja, okay. En dat bij elkaar versnelling brengen in die uh, oplossingen die uit de markt komen. Ja, nou is dit bijna één op één het verhaal wat we premier Balken nennen. toen hij premier was, een jaar of tien geleden hoorde, hoorde houden... toen hij zijn innovatieplatform stichtte. 750 miljoen ging erin en dat zou de innovatie in Nederland op gang gaan helpen. Er is Persalo daar hoef ik geen algemene rekenkamer voor, voor in te schakelen... niets van terecht gekomen Ruud. En het waren dezelfde gremia die met elkaar spraken. Maar ja, het, ja, het, het enige verschil wat je nu maakt... is dat uh, in het innovatieberaad waar ik nu zit... en ik noem het dan maar het duurzaamheidsberaad... want hm. innovatie zonder duurzaamheid kan niet meer. Dus voor mij is dat ongeveer hetzelfde. Als je nu innoveert, ja. moet je dat ook duurzaam doen. Daar zit helemaal geen geld in. Er wordt geen geld weggegeven aan... Ja. Dit is het, het alignen, het aan tafel zetten. een ja. taskforce verlichting, had je. Je hebt een uh, Formule E-team. Uh, wij beiden, daar kennen we elkaar zo goed ja. van. Ja. Hè, van die elektrische auto. Uh, wat hebben we daar gedaan? Nou, dus de overheid heeft gezegd, ik ga aan tafel zitten. Ik, ik heb een ruimte beschikbaar. Nou, dat kan niet zoveel geld kosten. Koffie, die is nooit lekker. dus ook waarschijnlijk niet duur. <lacht> en een voorzitter. Ja. En en en we zetten niks. Geen tas geld op tafel. Geen tas geld op tafel. We zetten de, de mensen aan tafel die ertoe doen in die markt. En we stellen onze droom. Bijvoorbeeld... Ja. Als je het heel gek zegt... Uh wij willen echt vervoer of wij willen een man op de maan, zoals een paar jaar geleden in Amerika iemand erin. Maar dit hadden we dus tien jaar geleden al kunnen doen zonder er bijna driekwart miljard in te stoppen. Ik denk ja, maar de goed, we, ja. we mogen, En er zijn dus wel ook goede dingen uitgekomen. Moeten het, maar okay, gechargeerd, nee, maar, denk ik. Even, dat, dat het in dat, dat je dat het goed handig zou zijn als je ja. in zo'n groep, dat hadden we in deze groep nu niet wat handgeld hebt, noem ik dat dan maar, even ja. als ondernemer. Dat je hier en daar wat kan smeren en een keer wel een keer een testje kan doen. En, en wel openbaar. Hè, dus niet, ja, ja. niet onder de tafel, maar ja. gewoon boven de tafel. Geld al, uitgeven. Al in het net. Ja? In het net en, en, en een keer uh, als, als bij mij in de schuur achter een, on, een buurman... een elektrische auto op de markt zet, uh, dat, dat is dan natuurlijk heel leuk. Nou, laat een keer zo'n ministerie zo'n auto van die man kopen. Dat is als dat een om hem... en laat eens die ambtenaren daarin gaan rijden dat het leuk is om ja. die auto te rijden. En wat is er okay. nou aan de hand? Want om, om even het voorbeeld te geven, wat gebeurt daar dan... <laughs> uh, veiligheid in elektrische auto's, daar zit je dan in een probleem... dan zit je in zo'n taskforce aan tafel met elkaar... en dan zeg je, we moeten nu versneld zorgen dat als er een brandweerman... iemand uit die auto moet redden, ja, dat, dat als hij zijn tangen in die auto zet... Ja. dat die niet zijn haar overheen gaat staan. Ja. Dat iedereen dood is vanwege de stroom. Ja. Nou, binnen drie maanden tijd hebben wij toen in dat, in, in dat gremium voor elkaar gekregen... dat ja. alle relatief trage overheidsdiensten... Um, waaronder rechts iets voor wegverkeer. Ja. Uh, maar op de Die maar ook die, zijn, die zijn allemaal met elkaar aan het zitten. Hoe gaan we ja. dat nou voor elkaar krijgen? En binnen drie maanden is het nu zo dat in iedere brandweerauto. een kenteken kan worden ingetoetst. En die mensen krijgen het schema. Ook al is het een omgebouwde auto. Okay. Nou, dat, zijn dus he dat zijn de belangrijke dingen waar hmm. Nederland. als we dus gaan implementeren. voorop mee kunnen gaan lopen. Okay. Omdat we dat gezamenlijk doen. Nou hebben we dus innovatiebeleid. En dat wordt ook door de minister zelf, door Verhagen uitgedragen. Ja. Uh, hoe vind je dat hij dat doet? Topsectoren? Ja, dat is een topsector. Je kunt, ze niet, je kunt niet zeggen alle topsectoren zijn hetzelfde, maar ik vind er heel veel slecht. En waarom vind ik ze slecht? Omdat ze voor een belangrijk deel weer worden ingevuld vanuit de bestaande grote ondernemingen. Ja, dat zei je net. De, ja. de, uiteindelijk de grote ondernemingen, die pakken die tassen geld weg. Die pakken die tassen geld weg en die bepalen ook het beleid. En we hebben het vandaag de dag niet alleen maar te maken met de BV Nederland en innovatie voor welvaart. Ja. Maar we hebben ook een urgentie voor. Op deze aardkloot te blijven leven. Precies, dat is de duurzaamheid. Dat, duurzaamheid. Je, dat is belangrijk. Dat betekent dat we het roer ja. radicaal om moeten gooien. Dat ja. we dus revolutionaire veranderingen moeten doorbrengen. Okay, maar, nu gaat... maar die ja. komen dus niet bij die grote bedrijven nee, vandaan. Nee, precies. Dus zou je eigenlijk moeten zeggen dat die 3,7 miljard, die moet je überhaupt, zeg jij, net, eigenlijk niet investeren. Die moet je voor, jeze... die moet je ja. voor jezelf houden. Stop dat nou maar in het begrotingstekort. Ja. En ga implementeren in plaats van innoveren. Ja. Zorg dat je hulp biedt. Ja. Dus zo'n Sintens. Biedt. Uiteindelijk moet er veel meer geld bijvoorbeeld naar een Sintens. Ja, Sintens, uh, dat is een hele goede. Universiteiten Geef gewoon universiteiten ja. wat meer geld. Ja, maar die om... hebben incubators met alle uh, respect. Universiteiten die geld krijgen nu. Die beginnen dan allemaal kleine start-upjes. Hebben ze er 17 jaar omzet, 100.000 euro. Dan denk je toch, ja jongens, maar, Nee, maar op. ik bedoel niet, dat is ook leuk. Ja. Want dat is prima dat dat gebeurt. Maar dat geld uh, moeten ze gebruiken om gewoon bestaande bedrijven te helpen. Ja. Dus ik zeg niet, ze moeten zelf nieuwe bv'tjes starten. Nee, ze moeten beschikbaar zijn. En dat is vandaag Hun ook al. Kennis al. ter die Kennis stellen. ter beschikking stellen. En daar moeten ze dan misschien wat extra geld voor de overheid voor krijgen. Ja. Dat de Nederlandse bedrijven gebruik kunnen maken van die knappe jongens en meisjes die hier zitten. Want wij hebben echt kennis in huis. We hebben, uh, we hebben op zoveel gebied op duurzame energie. Wij lopen voorop in ontwikkelen. Maar wie loopt ermee weg? Het buitenland loopt weg met het verzilveren van die kennis. Ja, okay. En dat moeten we doen. Conclusie Ruud. Minder geld naar innovatie, meer geld naar implementatie. Dat ga je ook adviseren aan de politiek als lid van het Innovatieberaad. Ja, dat, zeker. En dat zijn we nu ook aan het doen. En als je nu ziet de Green Deal hè, die, die aan het komen is. Nou, er is natuurlijk niet zoveel geld. Uh, en dan zo, sommige mensen roepen dat is dan een fake deal. Nee, het is een deal waarin er een wens van de overheid wordt neergelegd. Vanuit de markt wordt ingevuld. En daar, soms zit daar wat smeergeld tussen. Ja. En ik bedoel dan smeergeld. Over tafel te Voor olie, smeeroliegeld. Ja, ja, ja. En niet smeergeld om iets in, op gang te brengen. Ja. Maar niet grote bedragen ook van tevoren ter beschikking stellen... waardoor mensen, partijen, vaak grote partijen... programma's gaan bedenken... Om de Haagse bij, honingpot te plukken. Om, om de pot te plukken die ja. beschikbaar staat. Dat ja. is helemaal niet nodig. Die innovatie komt uit die spelonken, uit het ondernemerschap... Ja. bij de universiteiten vandaan. En uh, de implantatie moeten we gezamenlijk doen. En daar moeten ook grote bedrijven een rol in spelen. Hartelijk dank, duurzaam ondernemer. Ruud Koornstra, lid van het Innovatieberaad. Dank je wel. Wilt u op de hoogte blijven van de onderwerpen van Trost in Bedrijf? Abonneer u dan op de Tros Radio 1 nieuwsbrief. Kijk voor meer informatie op onze website trostinbedrijf.nl Elke week sprak ik even, spreek ik even bij met een hoofdredacteur van een vakblad... uit een bepaalde sector om het belangrijkste nieuws... het opvallendste te horen uit de branche. Vandaag is dat Theo Mellenberg hoofdredacteur van De Wijngaard, het blad van de Landelijke Vereniging van Wijnbouwers. Want die zijn er in Nederland. Meneer Bellenberg, een hele goede middag. Waar, waar bent u op dit moment? In De Wijngaard. In De Wijngaard. Ja, hoe kunt u raden? Er wordt, er, wordt geoogd, er wordt geoogst, zeker, of niet? Ja, in oogst. oogsten, zeker. Ja. Ja. ja, nou kijk, het is Nationale Wijnweek, hè? Vertel eens even wat ja. gebeurt er gebeurt. Inderdaad, het is Nationale Wijnweek. Ja. Ja, en aan het begin daarvan is er altijd de Open Dag En uh, dat is vandaag en op een aantal plaatsen ook morgen. Kijk eens aan, dus u krijgt ja. veel klanten langs die komen proeven. Uh, nou, hier uh, hebben we dat, uh, dat niet. We zijn zo druk met het oosten. We dat hebben we deze keer overgeslagen. Maar ja. er zijn heel veel wijngaarden in Nederland. Het is een stuk of 60 waar dat gebeurt. Juist. En dan bent u ook de ja. hoofdredacteur van het blad van de Wijngaard. Uh, hoeveel, ja. hoeveel, uh, hoeveel leden zijn er? Hoeveel wijnbouwers zijn er eigenlijk in Nederland? Uh, uh, wij hebben zo'n uh, ruim 600 leden. Ja. En dat zijn ze niet allemaal, maar dat is toch wel 80, 90 procent. Ja, en die verbouwen ja. hun eigen wijn. Ja, ja Juist. dat klopt. Wat, wat speelt er onder de wijnbouwers in Nederland op dit moment... waar u in uw blad aandacht besteedt? De eerste top ik graag. Ja. Nou, uh, kwaliteit. Ja, kwaliteit. Daar, is het, daar is het nog wel eens uh, niet zo heel goed mee hè, met de wijnkwaliteit nou, in Nederland. Maar ja. kijk, de wijnkwaliteit wisselt ook in het buitenland. En daar hebben wij ook mee te maken. We zijn een jonge sector. We hebben niet zoveel kennis vanuit een ver verleden. En dus moeten we er allemaal ophalen en weer bijwerken. En dan op die manier proberen we toch een hele goede wijn te maken. Dat ja. kunnen we vaststellen. Dat we de laatste jaren steeds vaker gouden medailles behalen. Zowel in binnenland als in het buitenland. Ja, want dat is ook een van de belangrijkste verhalen dus in het blad deze maand. De resultaten van de wijnkeuring, begrijp ik. Ja, ja klopt. Gaat het, gaat het uh, goed? Is het allemaal drinkbaar? Of heb je knallende koppijn na zo'n dagje wijnkeuring? Nee, nee, nee, nee, nee, er zijn maar een, een heel klein aantal uh, wijnen uitgevallen dit jaar. En mm -hmm. duidelijk minder dan de voorgaande jaren. Ja. En uh, er is dus duidelijk een opgaande lijn uh, zichtbaar. Mooi zo. Komt dat door ja. de klimaatverandering? Nee, nee, nee, nee. Dat is net uh, niet echt uh, het punt. Gewoon u, uh, kun, de leden kunnen het beter. Ze leren steeds ja, meer, zeg ja, ja, ja, dat nee. is. Ze doen daar er erg veel aan. Aan, aan cursussen, ze, ze schakelen buitenlandse wijnmakers in om, ja. uh, om het te leren. Uh, op die manier proberen ze naar een kwaliteitsniveau te komen... dat kan concurreren met, uh, met de wijn uit andere landen. Ja, nu hebben we dus een hele rare zomer gehad. Een hele natte zomer, een mooi voorjaar. Ik heb ook drijfjes. Niet dat ik daar iets van maak, want het is niet te drinken waarschijnlijk wat ik maak. Maar dat zijn, nog he <laughs> dat zijn hele kleine kraaltjes gebleven. Nu hebben we een week ja. prachtig weer. Nu wordt, ja. geoogd. wordt het geoogd. Wordt dit jaar een beetje een wijnjaar om, uh, om te onthouden, meneer Mellemert? Uh, ja, ik denk het wel. Ja? ja, Ondanks die regen in de laatste maanden... daar hebben we alleen wat vroegerassen last van, met name zowarders... Ja. Die, die is al gauw daar gevoelig voor, voor vocht in, in de laatste tijd. En ook de Westen. Uh, maar andere, andere rassen die doen het heel goed. En die hebben, uh, mede ook dankzij die hele mooie droge periode, daaraan voorafgaand, uh, uh, is dat uh, ontwikkeld tot een hele een mooie, mooie draad. Hoeveel hoeveel ankerwijn zet u dit jaar uh, zo de markt in uh, van nou, uw eigen wijngaard? Nou, ik zet zelf niks in de markt. Ik ben een okay. hobby. Maar dat, <laughs> ik ben zelf een hobbywijngaard in hier. Ja. Maar, Kijk, als je een, vak, een vakbad uh, daar de, de, de redactie van doet... Ja. dan is het handig als je uit ervaring weet hoe de dingen werken. Absoluut. En dat praat wat makkelijker. Dat praat wat makkelijker. En wanneer komt de volgende editie van De Wijngaard uit, meneer Mellenberg? Uh, in, in oktober. In oktober, na de oogst. Ja, ja, ja. en da dan uh, hebben we natuurlijk ook even een blik terug op de oogst. Ja. Tuurlijk, of een flesje terug op de oogst, hè? Zo werkt het toch, in plaats van een blik? Ja, ja, ja. Nou, Dank u. Theo Mellenberg, hoofdredacteur van De Wijngaard. Tros in Bedrijf is ook te vinden op Twitter. Twitter.com schuine streep Tros in Bedrijf. Gisteren maakt het Sociaal en Cultureel Planbureau bekend... dat nog maar een kwart van de Nederlanders vindt... dat het de goede kant uitgaat met ons land. En, uit Zuiders van het Centraal Bureau voor de Statistiek... bleek eerder al dat het vertrouwen van de consumenten... afgelopen twee maanden nog nooit zo hard gekelderd is. Zware tijden dus voor winkeliers en voor verkopers... die spullen bij wijfelende klanten... die allemaal aan hun geld willen vasthouden... aan de man proberen te brengen. Bij mijn tafel, Arthur Hollak, die geeft verkooptrainingen... voor MKB Cursus en Training. Meneer Hollak, goeiemiddag. Goedemiddag, ja... Zijn het zware tijden voor verkopers op dit moment inderdaad? Nou, blijkbaar wel. En ja. als je de berichten allemaal mogen lopen, dan uh, is dat ook gewoon zo. Hm. Zijn ze erop voorbereid? Sorry? Zijn verkopers erop voorbereid op zware tijden? Ik, ik denk in het geheel niet. Nee. Uh, <laughs> we hebben een, een prachtige tijd achter de rug natuurlijk. Hm. Um, een tijd waarbij er ontzettend veel gekocht wordt... Hm. Uh, dat dat uh, leidt natuurlijk wel tot een stukje gemakzucht bij de verkoper. Ja. En ja, nu moet er eigenlijk weer gewerkt worden. En dat betekent dat er weer verkocht moet worden. Hm. En dat is weer even wennen. Ja, is dat moeilijk? Hoe ziet u dat? Want is, dat, is die, is die uh, rol van de verkoper, zegt u nu, is belangrijker geworden? Is hij... Die... Is hij gewijs, slechter geworden de afgelopen jaren... dat het zo makkelijk ging? Je zette je deur open en dus ze kwamen toch overkopen. kopen. Nou, er is een zekere gemakzucht natuurlijk ontstaan. Ja. En waardoor er een uh, gevoelsmatige noodzaak uh, ontbreekt... om uh, eigenlijk je eigen invloed te doen laten ja. gelden. En ja, ik, ik zeg haast... Uh, ik zeg wel eens van de afgelopen tien jaar werd er gekocht... ondanks de verkoper. Ja. En nu is het weer tijd dat er gekocht wordt, <laughs> dankzij de verkoper. Geef eens wat voorbeelden waar het verkeerd gaat, met name... Nou, we hebben maar tien minuten, heb ik begrepen. Ja? Dus dat lijkt me eigenlijk... Oh, dus uh, doe de mooiste uh, dan. Uh, nee. <laughs> nou, eigenlijk denk ik dat het met name neerkomt... op een, een totaal gebrek aan aandacht voor de klant. Hm. De klant wordt gezien als wandelende portemonnee... en, en de, de verkoper is geneigd om alle uh, argumenten op te noemen... waarvan hij denkt dat dat indruk gaat maken... Hm. Um, vergeten dat al die argumenten al op internet eigenlijk te, te vinden zijn. Dus de rol van de verkoper is ook wat dat betreft gewoon veranderd. Ja. De, de, de nadruk komt nu steeds meer te liggen op een stukje persoonlijke aandacht voor de klant. Wat eigenlijk handen en voeten krijgt door erachter te komen wat hm. de klant nou eigenlijk belangrijk vindt. Maar dat is de, de klant centraal. Dat hoor ik al twintig jaar met de hollak. Ja. Iedereen in uw beroepsgroep prekt dat. En die verkopers die doen er helemaal geen donder mee, blijkt nu. Nou, uh, blijkbaar inderdaad niet. En dat heeft gedeeltelijk te maken natuurlijk met dat het te lang goed is gegaan. Want dan ja. was het blijkbaar niet noodzakelijk. Ze kwamen inderdaad, wat hm. u zei, toch wel. Maar voor een deel wordt het ook... Uh, um, ja, het, het is een persoonlijke verkoop. Dus het belangrijkste uh, argument eigenlijk is de verkoper zelf. Maar is het niet, is het niet altijd veranderd? Wat u zegt zelf net, hè? mensen zijn heel goed geïnformeerd. Ze weten op internet precies te vinden wat ze willen. Ze weten vervolgens alle technische kenmerken van het product ja. dat ze willen hebben. Ja. En dus gaan ze op zoek naar de aller, allerlaagste prijs. Dus die verkoper ja. die er staat, uh, dat maakt ze niks uit. En zo wordt die relatie... Steeds slechter lijkt me. Uh, nou, dat, dat, uh, dat klopt wel. Ik zeg altijd, klanten zijn al zo'n twintig jaar getraind... in het omgaan met verkopers. Ja. En op het moment dat ze gevoelsmatig niets hebben bij te dragen aan de uiteindelijke koopbeslissing... Uh -huh. dan kiest men voor de prijs. Uh -huh. En op een gegeven moment is het inderdaad zo de gewoonte geworden... dat uh, ja, prijs is alleszeggend bijna. Ja. Waardoor we eigenlijk als verkoper ook halve boekhouder zijn geworden. Want wat kunnen we aan de prijs doen? Ja. Dat, uh, is, dat is een interessante die u, die u daar noemt, hè? Uh, want wie moet je nou opvoeden? Moet je de verkoper opvoeden? Of moet je de koper opvoeden? Ik kan me voorstellen dat je dat Ik heb een vader die dat al honderd jaar doet. Die koopt er vaak twee. Ja. En dan zegt hij: dan wil ik een lagere prijs. Ik ben ja. nu een goede klant. Wordt ja. er afgedongen in winkels? Ja, voortdurend. Het wordt ook ontzettend gepropageerd. Ja. En als u zegt: van ja, we moeten de koper. Uh, Opvoeden. Ja? Uh, ook daar zijn cursussen voor beschikbaar. Alleen daar zijn weinig inschrijvingen op. <laughs> dus dat betekent op het moment dat je daardoor niet verder komt. Ja. Ja, dan ben je nog meer genoodzaakt om dan een verkoper op te voeden. Hm. Uh, door uh, gewoon anders met een klant om te gaan. Klantcentraal is veel te vaag. Waar het om gaat is ik, dat iemand het leuk vindt om eigenlijk met mensen om te gaan. Ja. Dat vind ik een eerste voorwaarde überhaupt om in de verkoop te staan. Hm. En twee, eigenlijk de vaardigheden bezitten om eigenlijk eruit te halen van wat een klant nou eigenlijk belangrijk vindt. Ja. En dat wordt bijna nooit gedaan. Ja. Want na één vraag, zegt u het maar, dan zegt iemand wat. En dan lopen ze vaak naar de producten toe. En ja, dan beginnen ze te vertellen over hoe fantastisch dit product is. Ja. Even overdreven gesteld uh, als, als uh, finaal argument van ik hem zelf ook. Maar ja. dat is al zo gedateerd, daar trappen ze echt niet meer in. Nee, maar uiteindelijk gaat zo'n zaak over de kop. Hè? Dat is het verhaal. Ja. Maar stel dat je, hè, je bent winkelier, je hebt een aantal, een aantal mensen in de verkoop rondlopen... Ja. Hoe, hoe train je die mensen? Want je moet ze eerst je moet beginnen met de goede aan te nemen. Moet je misschien je hele verkoop je salesforce eruit gooien... en maar eens opnieuw beginnen? Nou, kijk, het gaat natuurlijk om de mensen die gekozen hebben... voor een bepaalde vorm van verkoop. Mm -hmm. En eigenlijk de duurste vorm van verkoop, namelijk via verkopers. Dus ja. via mensen. Ja. Ja, nou dan kan je er twee kanten mee op. Als je toch die investering of die beslissing maakt... dan moet je er wel zorgen dat je goede mensen hebt. Hm. En op het moment dat je... Maar zijn die er nog? Want veel jonge mensen die ja. ik zie... die staan liever te, te twitteren en te bellen... Ja. met hun vriendjes of met collega's te kletsen... Ja. dat ze mij komen helpen. Ja. nou ja, goed, dat is een keuze. Of je zoekt naar goede mensen... en die zijn inderdaad, wat u zegt, erg spaarzaam geworden ja. Of je neemt de opleiding van jonge mensen zelf ter hand. Hm. En naarmate dus eigenlijk ook uh, de mensen zelf in de verkoop... minder aandacht krijgen van... Uh, Zeg maar hun leidinggevende CQ, de ondernemer. Ja, ja dan moeten ze eigenlijk hun eigen rol daarin vinden. En het, het is voor met name jonge mensen heel erg moeilijk om hun weg te vinden... terwijl ze eigenlijk altijd wel met een enorme dosis enthousiasme binnenkomen. Maar ja. dat gaat snel over natuurlijk op het moment dat je niet begeleid wordt... over hoe je de zaken moet aanpakken. Nee, want dan sta je maar een beetje... en uiteindelijk ga je twitteren met je uh, collega's. Ja, ja, ja, dan ja, ja. zorg je in ieder geval dat je het met elkaar gezellig hebt. Ja, maar hoe, uh, we, hoe moet dat nou verder? Want hè, we hebben net geconstateerd, die klant centraal... dat is een prachtig mooi mantra om uit te spreken... en uiteindelijk uh. werkt dat niet, want moet je echt intrinsiek iets doen? Hoe moet dit verder? Dit is de tijd, neem ik aan, voor bedrijven met goede verkopers... om zich te onderscheiden en zaken te doen. Absoluut. Dus Mark, dit is hoe gaat dit verder? Dus is het wordt het mooie? een shake-out? We gaan een winkel sluiten hierdoor? Nou ja, dat gebeurt al natuurlijk. Ja. Uh, uh, dit is inderdaad wel de tijd dat het kaf van het koren wordt uh, gescheiden. En dat betekent dat een overlevingskans eigenlijk groter wordt... naarmate je eigenlijk de mensen die in, die werken, uh, in de winkel werken... Hm. meer invloed leert te uh, uh, gebruiken ja. dan wat er nu is. Het hm. is nu buitengewoon afwachtend... Uh, zeg maar aardige klanten worden aardig geholpen, vervelende klanten worden vervelend geholpen. Dus mensen reageren. Ja. Het is veel belangrijker om te creëren. En ongeacht wie er binnenkomt. Ja door gewoon veel aandacht en belangstelling te geven... Ja, voor datgene wat hij of zij belangrijk vindt. Precies. Ik kom er eerst maar eens achter wie je tegenover je hebt. Dat is, dat, is een, nou, dat is een goede, hè? En wat hij wil, vervolgens. Nou ja, dat, dat is de eerste stap. En, en ja. even, even ook... Uh, hm. Zijdelings uh, springt ze nou niet meteen in de nek. Ik maak altijd een onderscheid. begoed dus begroet iedereen, maar benader mensen pas... naar uh, een bepaalde tijd ja. als je het gevoel hebt... ze zijn er klaar voor. Maar kwartier laten wachten is ook weer een beetje langer. Nou, het is geen kwestie van <laughs> tijd. Het is nee, meer een kwestie gevoel. van uh, wanneer heb ik een aan. Openspunt, wanneer is iemand wat meer geïnteresseerd ja. in datgene wat ik verkoop? Moet er niet een senior bij al die verkopers gewoon meelopen? Zoals dat vroeger ging? Of de nou, winkelier dat, zelf dat, die treedt? Er is de laatste tijd wel uh, in onderzoek ook uh, gezegd dat er steeds meer behoefte is aan personal coaching. Ja. Nou ja, goed, maar dan moet je dus twee verkopers hebben in plaats van één. Ja. Dus dat lijkt me niet echt duur. He? Ja. Maar het investeren in, in de kwaliteit van je medewerkers lijkt me absoluut noodzakelijk. Ja. En anders ben je gewoon eigenlijk, uh, ja, kan je erop wachten? Ja, maar nou is het, veel is het een... ondernemers wachten natuurlijk tot hmm. het weer beter gaat worden ja. en velen zullen het dus ook niet halen. Nee. Nee, die wachten tot het overleden is, het ja, hele bedrijf. Ja, dat dat ze zelf weggaan. Ze zitten in de vraagersmarkt. Laten we dat iedereen die onderneemt op dit moment die winkelier is... zit in de vraagersmarkt. Je kan zelf uitzoeken wie je hebben wil als personeel. Ja, uh, als nou ja hè? Dan krijg je inderdaad het kwestie van aan wie ga je het gunnen. Precies. Ik bedoel, er is niet alleen maar concurrentie tussen de winkels. Er is stondweer concurrentie in het uitgeven van geld. Ja. Nou, Bij wie ga je nou het geld het liefst uitgeven? Eén. Dat is een zeer persoonlijke zaak. Belangrijkste tip. één gouden tip voor iedere winkelier met verkoopend personeel. Meneer Hollak, ga je gang. Veel aandacht aan je mensen, zodat de kans groot is dat je mensen veel aandacht aan de klant kunnen geven. Mm. Op het moment dat de aandacht gevoeld wordt door de klant, is de neiging buitengewoon groot uh, uh, om, om het jou te gunnen, de verkoop. Daarom. En je zal ook merken dat je leukere gesprekken hebt. En wellicht krijg je gewoon zelfs nog wel plezier in je vak. <laughs> en meer omzet. Dank u wel. Arthur Hollak, verkooptraining geeft hij voor MKB Cursus en Training. Danny Mekic start op 15-jarige leeftijd zijn bedrijf DomeinBali.nl. En daarnaast heeft hij een adviesbureau, geeft hij les... en adviseert hij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En onze verslaggever Micha Blok die bezoekt iedere week een succesvolle ondernemer... tijdens zo'n zeldzaam moment van ontspanning. Deze week dus Danny Mekic, terwijl hij in de volle zaal toesprak... op een symposium voor dekanen in het muziekgebouw aan het EI in Amsterdam. Hij ja, heeft een onder meneer bij de Universiteit van Amsterdam... Bij de FU heeft uh, lesgegeven op de hogeschool. Uh, en nu is hij uh, overheidsadviseur. Hij heeft ook tv-personality en hij doet nog heel veel dingen. Maar een hartelijk applaus voor Danny Dickens. ligt, kent niet iedereen jou. Ik ben een uh, high school drop-out voor hoe, uh, niet iedereen kent, hoe kwam dat? Goede decanen of, of goede hoofdredacteuren of, of goede ondernemers. Het zijn altijd mensen die dingen anders doen. En waar ik gewoon van baal is dat in het onderwijs weinig ruimte is voor dingen anders doen. Want dan krijg je een onvoldoende. Ik heb één keer een onvoldoende gehaald op de Universiteit van Amsterdam. Dat was omdat ik het in mijn botte kop haalde om een uh, stelling op een SD-tentamen te veranderen. Omdat ik dacht, ja, dit vind ik gewoon te simpel. Hoe kan een praatje houden voor 500 mensen nou ontspannend zijn? Ja, zo'n praatje houden, er, hier, er zitten hier 500 dekanen, 500 mensen uit het onderwijs. Ik zag zelfs mensen van mijn oude middelbare school... Ja, en dat is geweldig om te doen. En uh, ze stellen je vragen over persoonlijke dingen. En ik vind het belangrijk om niet alleen in de media over mijn bedrijf te praten. Of, of allerlei interessante actualiteiten. Maar ik vind het ook belangrijk dat mensen iets van zichzelf laten zien. En dat vind ik heel ontspannend. Dat, dat, dat staat dichtbij me. Ik hoef het niet voor te bereiden. Ik ga erheen ik ontmoet inspirerende mensen. En het is natuurlijk fantastisch om als uh, school drop-out uh, even te laten zien aan uh, decanen dat het allemaal goed is gekomen met je. Ja, wel een beetje. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat, dat de grote verrassing voor ze komt. Want ik ben nu een boek aan het schrijven, dat heet Ondernemer in een Week. Waarin ik in, in zeven stappen probeer te laten zien hoe je zou kunnen beginnen met ondernemen. Maar ik zou ook in dat boek mijn, mijn eigen verhaal proberen te vertellen. Ook om te laten zien dat, dat mensen die, die dit soort dingen doen, die ondernemen. Iedereen heeft een verhaal, iedereen heeft een moeilijke periode gehad. Dus het gaat ook zeker over mijn middelbare schooltijd die ik niet heb af kunnen ronden. Ik zal uh, vooral daar ook proberen uh, dingen te zeggen die de mensen die nu in het onderwijs zitten wellicht kan helpen bij andere Denny's. Want ik denk gewoon dat het niet aan die mensen ligt, maar toch ook aan het onderwijssysteem dat we in Nederland hebben. En er moeten zoveel mensen opgeleid worden, dag in, dag uit. En het is ook niet uh, verrassend dat er gewoon heel weinig ruimte is voor uitzonderingen. En daar moeten we wel aan werken. Als ik hoor dat er 30.000 Nederlanders in Silicon Valley zitten, dan vraag ik me af waarom die mensen daarheen gaan. En een van de is volgens mij dat er voor hun ruime, ambitieuze, creatieve geesten... gewoon te weinig ruimte is in Nederland. En daar moeten we aan werken. Hoe vaak krijg je dit soort aanvragen binnen om uh, mensen toe te spreken? Um, ja, ik doe dat heel vaak. Ik heb deze week vier van dat soort uh, lezingen staan. Tenminste, dit was heel kort, maar vaak uh, heb ik drie kwartier of een uur. En je bent als 15-jarige begonnen met ondernemen. Ja. En met domeinbalie.nl. Uh, hoe kijk je terug op die periode? Ja, dat was heel spannend. Het was toen nog een relatief nieuw vakgebied. Domeinbalie.nl, dat is een organisatie waar je domeinnamen aan kunt vragen... hostingproducten af kunt nemen. Internet was nog vrij nieuw. Uh, er werden heel veel nieuwe bedrijven in dat segment opge, opgestart. En je had dus ook gewoon wel echt een dagtaak eraan om ook je, je markt in de gaten te houden. Hoe ontwikkeld het zich? De techniek ging snel. Dat was echt pionieren. En volgens mij is dat een van de leukste fases van het opzetten van een bedrijf. Waar trouwens veel ondernemers niet zoveel zin in hebben. De startfase. Terwijl als je niet kunt genieten van het starten van je bedrijf. Dan kun je ook niet genieten van het runnen en managen van het bedrijf. Want het is volgens mij gewoon minder leuk dan de beginfase. Je bent uh, adviseur voor het ministerie van Onderwijs, je hebt een uh, adviesbureau, je geeft les, je schrijft een boek. Hoe combineer je dat allemaal? Ben je wel eens, heb je wel eens het gevoel dat je helemaal op bent? Ik heb wel eens het gevoel nou ja, dat ik helemaal op ben. Niet maar als ik dan uh, na een jaar hard werken, uh, als de zomer aanbreekt en ik ook een paar weken met vakantie ga, dan is het wel heerlijk. Als je dus zoveel verschillende dingen ernaast doet, dan moet je ook wel je eigen bedrijf kunnen loslaten soms. Ja, dat was heel erg ingewikkeld. Toen ik begon met ondernemen, ik was helemaal niet bezig met de gedachte... dat er een dag zou komen dat ik wat minder betrokken zou zijn. Nee, je gaat zo'n bedrijf starten en naïef en jong als ik was. Omdat ik juist betrokken wilde zijn bij mijn vakgebied... en bij mijn klanten en bij mijn producten. Nou ja, op een gegeven moment uh, kun je haast niet anders. Want je hebt op een gegeven moment mensen in dienst. En uh, die mensen die ontwikkelen zich ook. En die worden op sommige punten gewoon beter zelfs dan dat jij dat zelf bent. En dat was voor mij het moment dat ik dacht van... weet je, uh, deze medewerker kan dat veel beter dan ik. Misschien moet ik die persoon de kans geven om daar zelf mee aan de slag te gaan. Nou, en dat was eigenlijk het begin van het loslaten van uh, nou, in ieder geval de details. En dat loslaten, dat kan gewoon niet in één keer. Volgens mij is het hetzelfde als je eerste kind voor het eerst uit huis gaat. Dat is ook niet dat je dat één dag van tevoren bespreekt. En van ja, pa of ma, ik ga morgen weg. <lacht> U hoorde verslaggever Michiel Blok in gesprek met Danny Mekic, directeur van DomeinBali.nl. geld verdienen aan, u hoort het al deze week, blokken zeep. En niet alleen maar blokken zeep, maar ja, als u denkt dat het blokje zeep het definitief afgelegd heeft tegen pompjes, dan heeft u het helemaal verkeerd. Rotterdamse ondernemer Bob Ilte liep zes jaar geleden in het buitenland toevallig een winkel binnen, waar de mensen letterlijk in de rij stonden voor gewoon een ouderwets stukje zeep. En dan dat concept mee naar Nederland, en is nu de trotse eigenaar van 55 filialen van zeepwinkel Sabon. Uh, ik mag Bob zeggen, geloof ik, hè? Natuurlijk, dat vind ik leuk. Bob, goedemiddag. Goedemiddag. Zijn het er 55 of is het inmiddels alweer... Uh... Nou ja, het is nog een beetje een moeilijke vraag op het moment. We <laughs> hebben er 55 en vandaag zijn mijn medewerkers met mijn vrouw... heel hard aan het werken om nummer 56 in de Koopgroot in Rotterdam te openen. In Rotterdam. Hoeveel is dat in Rotterdam? Uh, in Rotterdam is dit... Uh... Even kijken... Je weet het zelf niet eens meer. De vijfde Rotterdam. Nee, de vijfde, Rotterdam. De vijfde Rotterdam. Ja, we zijn in Rotterdam, we zijn er twee in aanbouw op het moment. Ook de lijnbaan zullen we erin krijgen over een week of drie. Ja. En dat is dan nummer, uh, nummer zes in Rotterdam. God, dan zitten we op 57. Of komt het ja. nog de komende weken? Nou ja, niet Deventer ja, ik is spal... in aanbouw. amsterdam ja. Beethovenstraat is in aanbouw. Hm. Enschede is net open, Laar is net open. Poh. Dus het is even goed, goed doorduw. Het gaat hard. Sabon heet het bedrijf. Zes jaar terug in de tijd. van... Toen begon je. In welk land kwam je die zeepwinkel tegen waar ik net over sprak? Uh, de eerste keer zag ik het in New York. Ja? Ik, was, uh, ik was daar voor een cluster die ik deed als fiscalist. Als adviseur van andere bedrijven en andere mensen die ook aan het ondernemen waren. Ja. En ik zag in New York zag ik een heel klein winkeltje. Een heel klein schattig winkeltje, 33 vierkante meter. En daar stonden mensen inderdaad letterlijk in de rij. En dat mm -hmm. is ook op 33 vierkante meter niet zo heel moeilijk. Nee. Zeker niet als je ziet dat het in november is. En daar gewoon de volle ja. kerst, uh, kerst is losgebarsten. Ja. En Ja, ik, ik vond het een hele bijzondere link. Ik had zoiets in principe in Nederland nooit gezien. Op dat moment was er alleen nog bodyshop in Nederland. Ja, en, maar ze ook zeepjes verkopen ook zo, Mooi. en ook het met, het met beleving. op. Ja, en maar dan denk je toch, zou ik denken, ik gaan ondernemen? ondernemer, dan zou ik toch denken: Nou, dat is er al, dat heet bodyshop, dat wordt niks. Ja, maar ja, op een gegeven moment uh, wij kijken veel meer naar andere dingen. Wij kijken naar uitstraling, kwaliteitsservice ja. zonder af te doen aan, aan, aan onze collega's. Hm. Maar ja, wij wilden gewoon iets bijzonders neerzetten. Nou, dat hebben we geprobeerd met Sabon, ja. uh, kwaliteit uitstraling, service als, als Key factor voor, voor het succes van Sabon. Die hebt dus een licentie moeten nemen van de eigenaar. daar. Want het is een keten in Amerika. Sabon. Ja, zijn, in Amerika zijn er winkels, er zijn in Japan winkels, in Roemenië, Italië, inmiddels, in Israël zijn de winkels. Eigenlijk zijn er wereldwijd zijn er een flink aantal winkels al. Ja. En ik begon zes jaar geleden, toen was het nog een stuk kleiner. Uh -huh. en, inmiddels... en wat bepaal jij mee? Want het punt is, als je zo'n licentie koopt, hè, eigenlijk koop je de franchise formule waar je dan de eigen winkels aan koppelt hier in Nederland of wordt het, word het hier geonderfranchised? franchise zou ik maar zeggen? Nou nee, nee, het is allemaal eigen winkels in Nederland zijn de eigen winkels. Allemaal eigen winkels. Ja, maar, maar je moet wel aan de gezamenlijke marketingtaal doen. Dezelfde eh, als ik die winkel New York binnenkom, moet ik de dat het zo is. De, de, de baseline is dat het gevoel ja. moet zijn. Net als dat je zeg maar, bij de, de bekende fastfoodketens komt. Ja. Kom bij McDonald's of Burger ja. Het gevoel is wereldwijd zo. Misschien wijzigt die wel enigszins een uitstraling. Ja. Maar het gevoel en de kwaliteit moet gewoon hetzelfde zijn. En doe je dan ook zelf inkopen of wordt dat centraal gedaan vanuit Amerika? Nou, wij doen een stuk zelf inkopen en okay. ook een stuk centraal inkopen. Oké, okay. uh, maar hoe lastig is het om een winkelketen op te zetten? Want dat is natuurlijk wel iets, iets anders. Hè? Zit er ondernemers bloed in het, uh, in het, in het LT-lijf? Uh, nou, in principe niet. Uh, <laughs> mijn, mijn opa had, had een slagerij en dat werd nog een slagerij en nog eentje. Ja. En toen hield het op. Ja. En uh, nee, in principe niet, van huis uit niet. Hey. En ja, ik vond het gewoon heel erg leuk. Ik heb, uh, toen Tijdens mijn studiejaren heb ik altijd gewerkt bij een participatiemaatschappij. Uh -huh. waar, ze, waar ze een affiniteit met retail hadden. Ja. En toen na mijn studie heb ik al een jaar als fiscalist gewerkt. Ja, toen ging het bloed waar het niet kruipen kon. Toen liep ik hier tegenaan. Ik dacht: Ja, het is wel. Je hebt een voorliefde voor retail. Je wil het of je wil het niet. Ja. Het is een soort van topsport. Ja. Maar het is wel een, een heel bijzonder iets. Ja. Er zijn ook, uh, is, je, wordt niet, je wordt geen retailer van huis uit. Het is niet dat je vandaag denkt: van Nou, laat ik eens een. een een keten van winkels winkelsbegin. Nee, je begint gewoon inderdaad... net als ja. Ja, met, met tellen begin je bij 1 en dat begon met ons. Ja, samen zes. met mijn vrouw bij de winkel in Breda. Zes jaar geleden? Ja, 11 ja. november 2004. Het 11 november 2004. En nu al op 55, 57 zit er aan te komen. Niet alleen zeep, je hebt hier een heel pakket mee, meegenomen. Ik zie shower, oil, body scrub, van alles. Eigenlijk, het is helemaal lichaamsverzorging. Ja, we doen eigenlijk alles op het, op het gebied van lichaamsverzorging. Alles wat je in de badkamer gebruikt, en ja. hopen we altijd een beetje meer... kan je bij ons verkrijgen. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk van shower oils tot body scrubs, ja. uh, een van onze bekendste producten ook, Oprah Winfrey nog steeds, ja. haar favoriete product, uh, handcreme, alles, alles eigenlijk op het gebied van bodyverzorging okay. Okay. en dan op dan goede kwaliteit. Nou, een winkelketen met 55 shops. We weten nu wat er verkocht wordt, wat er is en hoe het gekomen is. Uh, hoe makkelijk of hoe moeilijk is het om in Nederland zo'n winkelketen op te zetten? Want je moet geld hebben, je moet klanten hebben, je moet verkopers. We hebben het net allemaal aan de orde gehad hier. Verkopers hebben in deze barre tijden. Uh, je bent aan het innoveren. Uh, hoe gaat dat als MKB'er? Nou ja, het is natuurlijk niet makkelijk. Zeker in deze tijd is het helemaal niet makkelijk. Uh, er spelen natuurlijk allerlei factoren. Ik heb niet van niks heel vaak gezegd... retail is eigenlijk een soort diamant. Zo moet je het ook vergelijken. Uh, en de diamant die glimt pas als alle vlakjes goed zijn. Hm. Nou weet iedereen dat een diamant heel veel vlakjes heeft. En dat het ook een heel moeilijk spel is wat je speelt. Het is een samenspel van alle omstandigheden. Alles moet kloppen. Ja. Een consument die heeft vaak helemaal geen idee als die in een winkel binnenkomt. Wat er allemaal moet kloppen. Uh, heel raar. Ik kwam toevallig kwam ik in een winkel binnen. En toen dacht ik wat is hier toch aan de hand. Dus ik stond rond te kijken. En ik noem dat dan professioneel winkelen zoals ik dat doe. Want ik kijk heel anders <lacht> tegenwoordig natuurlijk naar een winkel. Ja. En ik denk, ja wat is hier aan de hand. Oh de muziek staat uit. En toch is zo'n sfeer in de winkel heel anders. Een heel klein essentieel onderdeeltje ja. is bijvoorbeeld muziek. Maar het moet er wel zijn. Uh, de winkel moet schoon zijn. De, winkel, de voorraad moet er zijn. Uh, de logistiek moet kloppen in een winkel. De routing in de winkel moet kloppen. Ja. De medewerker moet kloppen. Uh, het is een heel moeilijk spel. Ja. En daarbij heb je natuurlijk nog de hele back-office, zoals wij het noemen. Uh, waarop de financiën van een bedrijf gewoon goed moet kloppen. Ja, precies. De financiën, de accountants, het papierwinkeltje. Oké, okay, maar dan heb je fysiek winkels, die je hebt uh, mensen er rondlopen, verkopers. Is het niet hartstikke lastig? Het MKB komt nog steeds meer in de verdrukking. Nou ja, ik denk dat het hele MKB op den duur nu... en dat begint man ook te zien in de grote steden... is dat natuurlijk al een jarenlang een, een komende beweging. Dat je toch ziet dat het MKB eigenlijk een uitstervende ras is... zeker op het detailhandelgebied. En dat is natuurlijk wel heel spijtig. We hebben jarenlang in Nederland geroepen. De motor van de Nederlandse economie is het MKB. Ja? En dat Wat is het man natuurlijk niet meer. En waarom niet? Nou ja, het hapert natuurlijk aan alle kanten... Uh, als we simpel naar de, naar de vier key factors kijken van, van, uh, van de detailhandel... dan is eigenlijk locatie, uh, financiën, arbeid en product. Ja. Uh, en dan zou je als vijfde factor natuurlijk de consument... die er overal overheen gaan ja, okay. maar kunnen die, stellen. Bij de eerste vier, laten we beginnen met die eerste heel kort? V Financieel wordt het steeds moeilijker. Financieel, ja. uh, want banken willen niet mee. De banken, de banken zijn natuurlijk een bekend probleem inmiddels binnen de retail... Is dat de banken niet dol zijn op detailhandel en retail. Het is ja. risicovol, het is moeilijk. Wij hebben gelukkig een, als huisbank ABN AMRO... Doet dat erg goed, maar het speelt ook goed op in. Ja. Die beginnen natuurlijk langzamerhand wel weer te erkennen... dat het MKB eigenlijk voor Nederland heel belangrijk ja. is en belangrijk blijft. Maar okay. ook heel betrouwbaar is. Er zitten mensen aan die er kort op zitten. Het zijn eigen bedrijfjes. Het zijn hm. eenmanszaken, vaak en okay. mama winkels Even naar die andere locatie, die eerste factor. Nou ja, als je goed gaat kijken, dan zul je zien op A1-locaties... Uh, is het bezit van de, van de A1-locaties van het vastgoed... is natuurlijk van, in, in handen van een 20 tot 30 partijen. Hm. En die partijen zijn dusdanig invloedrijk dat die eigenlijk... natuurlijk op hun voorkeur kiezen voor de wat grotere partijen. Die kiezen voor zekerheid. Ja. Voor een huurankomst. Van, vandaar dat je eens zo'n een koopgroot helemaal gevuld ziet met al die bekende merknamen. Ja, dat klopt. Juist. Dus moet je als winkelier proberen zo veel mogelijk schaalgroot te krijgen. Daartussen te horen, tussen het rijtje te gaan horen. Ja, dat is eigenlijk de enige manier om. Dat op, is toch en... niet te doen. Ja, je bent nu op 55. Hoeveel winkels moeten het er worden voordat je een beetje erkend wordt door de zeemans en de blokkers van deze wereld? Ja, nou ja, ik, ik heb laatst op mijn grote verbazing weer een interview te lezen in Elsevier. Ja. waar een van de directeur van meneer De Waal van de Wii Groep ook stelde, ja, wij hebben nu een omzet van 1,7 miljard maar liefst. Ja. En ja, we zijn toch eigenlijk wel een beetje te klein. Want ja, Zara en H&M zijn een stukje groter. Ja, het, is, het, is, het zijn, zoals het mijn vader vroeger zei, zijn schuivende panelen. Ja. Maar wij hopen natuurlijk met, met 40, 50... 60 winkels begint natuurlijk wel een redelijke partij te worden. Ja. De maar waar moet, het heen? waar moet het heen? In Nederland wil ja? ik uh, uiteindelijk uh, aan het einde van het eerste kwartaal... Zou ik, is mijn streven 75 winkels. 75 winkels, mooi. Ja. En dan ook nog naar het buitenland. Dankjewel. je Bob Betray, oprichter van Sabon. En eh, tot zover deze aflevering van TOS in Bedrijven. Informatie op programma's terug te vinden op onze website... www.tosinbedrijf.nl en op de 257. Mede naar inbedrijf.tross.nl. Na het nieuws van twee uur luisteren naar TOS Autoshow. Tot zo. Samen thuis, samen dros. Aspergie, aspergiebom, witlof, fruit, tomaat, spinazie, broccoli. Wat is de lekkerste groente van Nederland? Bouko, handifi, aardappel, paprika, tuinboon. Meer dan 28.000 stemmen zijn uitgebracht op de groente top 40. Op de Veluwe zijn edelherten gezenderd en ze zijn nog in de bronstijd ook. Wat zijn de eerste resultaten uit dat zenderonderzoek? En verder. Weg met die stenen. De grote groene tuinmetamorfose. Weg met het stenen tijdperk. En we gaan vogels tellen tijdens de Euro Bird Watch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Radio 1. Vroeger vogels. U hoort het morgenochtend van 8 tot 10. Het nieuws van alle kanten. Ik wist niet dat je tijdens het uploaden van grote bestanden gewoon door kunt werken. Werken? Uh, ja, uh, zakenrelatie. Werken wordt nog leuker met Ziggo Zakelijk. Zo kunt u supersnel bestanden up- en downloaden... en tegelijkertijd uw sociale netwerk bijhouden. Dus kies Office Basis. Het alles in één pakket voor ondernemers met telefonie, televisie... en supersnel internet tot wel 120 MB. Kijk op ziggozakelijk.nl. Soms is het wel lekker spannend om niet te weten wat de toekomst brengt...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 Na een beroerte ben je niet meer wie je was, terwijl je nog wel dezelfde lijkt. Meer weten over vermoeidheid na een beroerte? Vraag het gratis informatiekaartje Vermoeidheid aan. Bel 070 302 4747 of ga naar hersenstichting.nl. Ik ben Paula Udondek, ambassadeur van de Hersenstichting.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 Regiobank. Zalig slapen, uitgerust weer opstaan. Dat kan in een Swiss Sense bed. Nu woonmaandaanbieding bij Swiss Sense: een slaapklare elektrisch verstelbare bokspring met 900 euro voordeel. Nu voor 1820 euro. Kijk, dat slapen met een goed gevoel. Ga naar swisssense.nl voor een vestiging bij u in de buurt. Ja, bij ons krijgt u ook een aantrekkelijke spaarrente. Doe de rentevergelijker op regiobank.nl. Dit is Radio 1.